10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Egypte komt rond deze tijd voor het eerst het nieuwe parlement bijeen. Waarnemers zien het als een mijlpaal in de overgang naar democratie. Bij de eerste vrije verkiezingen in decennia... kreeg de moslimbroederschap onlangs de meeste stemmen. Onder president Mubarak was die partij verboden. De moslimbroeders zeggen dat ze geen islamitische wetgeving willen invoeren... maar dat ze zich gaan richten op versterking van de economie. Sinds de val van Mubarak een jaar geleden wordt Egypte bestuurd door het leger. De militairen zeggen dat ze tot de presidentsverkiezingen in juni aan de macht willen blijven. Vorig jaar is een recordaantal van ruim 1500 verkeersovertreders naar een gedragscursus gestuurd. Volgens het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen waren er tot 200 meer dan in 2010. De gedragscursus is voor mensen die zich herhaaldelijk in het verkeer hebben misdragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bumperkleven of door roodrijden. De politie meldt aan het CBR de verkeersovertreding... en het bureau bepaalt of de bestuurder een gedragscursus moet volgen. Het is geen vrijwillige zaak. De cursus is verplicht. Het duurt drie dagen en kost de cursist... 800 euro. Wij proberen ze in te laten zien uh, hoe uh, hun gedrag gevaarlijk is voor henzelf, maar vooral ook voor anderen op uh, de weg. En uh, men moet dat gaan inzien en hopen dat we dan een gedragsverandering tot stand kunnen brengen, zodat ze de volgende keer daaraan denken. Als een cursus niet komt opdagen, wordt het rijbewijs ingetrokken.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 Antisemitisme komt niet alleen in extreme kringen voor. Het rapport signaleert een gewenning in de samenleving aan anti-Joodse tirades en praktijken. Die zijn gebaseerd op vooroordelen, diepgewortelde clichés en onwetendheid. De antisemitisme in Duitsland valt overigens Europees gezien wel mee, vinden de opstellers van het rapport. De situatie in Polen, Hongarije, maar ook in Portugal is volgens hen ernstiger. In Loenen in Gelderland is een rampkraak gepleegd op een filiaal van de Rabobank. Mogelijk zijn er ook explosieven gebruikt. DOD is aanwezig, maar kan nog niet veel doen volgens de politie. De gevel die is zwaar ontwricht en die staat op instorten. Uh, dit betekent ook dat we op dit moment niet verder kunnen onderzoeken of er binnen nog mogelijk explosieven zijn. Uh, want om die reden zijn er vannacht ook uh, van vier huizen de woningen zijn ontruimd en de mensen zijn geëvacueerd. Uh, ja, op het moment dat we wij onze sporen buiten hebben veiliggesteld, zal dus uh, met een aannemer worden gekeken of we boel gestut kan worden, zodat we ja, verder naar binnen kunnen. Na de ramkraak in Loenen gingen de twee verdachten er in een andere auto vandoor. Het is niet duidelijk of ze geld hebben buitgemaakt. Dan het weer nog in de loop van de ochtend ochtendbuien: later met kans op hagel en onweer. Er staat vrij veel wind en het wordt een graad of zeven. ANRB-verkeersinformatie. Op de A12 ten Haag richting Utrecht... staat nog file voor het knooppunt Lunette, 4 kilometer. Wat te maken met een ongeluk op de A27. Maar de weg is daar weer vrij.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 Hoi, ik ben Barbara de Loer. Op 4 en 5 februari organiseert de KNSB het KPN-NKO-Round in Tialf herenveen Beleef de unieke schaatssfeer en ontmoet de schaatsers in het KPN-Clubhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 1750. Ga naar schaatsen.nl of een van de Primera-winkels. Maak het mee! Niks meer te besparen?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 Sven Kokkelman. Burgers wereldwijd verliezen het vertrouwen in de overheid en in het bedrijfsleven. Als het in crisistijd slecht gaat met een ondernemer... dan heeft de ondernemer niet hard genoeg zijn best gedaan. Geen excuses van, uh, ja, ik heb er geen tijd voor. Het moment dat je met één vinger wijst en wijzen drie naar jezelf. En het ligt altijd, altijd aan jezelf. En het ochtend van Henk Westbroek, het is zes over tien op de kop af. Dit is het vervolg van Cairo. Goedemorgen Nederland. Het vertrouwen van burgers in de overheid en in bedrijven daalt. Dat blijkt uit de Edelman Trust Barometer. Dat is een onderzoek onder meer dan 30.000 mensen in 25 landen... naar het vertrouwen in vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsleven. Annemieke Kiviet, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Edelman Benelux. We hebben de bankencrisis, de economische crisis, de eurocrisis... ik kan me zo voorstellen dat het vertrouwen van mensen in de overheid... en in het bedrijfsleven niet heel groot is. Dat klopt. Er is ook een vertrouwenscrisis... Uh... En die hangt ook samen. Het een hangt met het ander samen. Want? Dus daar waar het economisch goed gaat... Eh, groeiende economieën zie je dat het vertrouwen boven de 60 zit. En eh, daar waar het economisch slechter gaat... Eh, zie je dat het vertrouwen onder het eh, pijl van de 50 komt. Ja, nou is het afkalven van de vertrouwen in de politiek... en in de politieke instituties al jaren aan de gang. Maar is dat ook zo in het bedrijfsleven? Ja. Dat is zeker ook zo in het bedrijfsleven. Um, hoewel het bedrijfsleven er wel uh, beter van afkomt dan de overheid. Ook nu, in dit onderzoek? In dit onderzoek zie je duidelijk dat wereldwijd de overheid... met name de zwarte piet toegespeeld krijgt... voor het uh, um, onstabiele financiële economische klimaat... en ook voor de uh, politieke turbulentie. Ja. En in ja. Nederland... Um, ja, in Nederland zijn alle, is het vertrouwen in alle instituten gedaald. Dus uh, het zakenleven is gedaald van 78% vertrouwen naar 66%. Um, de overheid is gedaald, uh, meer gedaald dan het zakenleven, van 75% naar 59%. En daartussenin zitten uh, de media en de NGO's, die ook beide met zo'n 10% gedaald zijn. De NGO's zijn de niet-governementele organisaties. Dat klopt. Ja. Um... In wie hebben we nog wel vertrouwen eigenlijk? Nou, Eigenlijk hebben wij um, al met al nog steeds best wel veel vertrouwen in alle instituten. Um, als je kijkt naar de groep van opinieformers, dat is de groep die we al zeven jaar onderzoeken zitten we wel op het laagste punt sinds we begonnen zijn met het onderzoek. Ja. Maar zitten we nog steeds in het groepje van de trusters. De, want Nederland, het gemiddelde vertrouwen, is 61 procent. Ja, wacht maar even, dat, u zegt ja. opinievormers, Wie zijn dat, opinievormers? Uh, ja, dat is een bepaalde steekproef uit de bevolking... met uh, hoog inkomen, hoog um, opleiding, hoge mediaconsumptie. Ja, die maar hebben dus hebben... nog wel veel vertrouwen? Ja, die, die zitten nog op de 61 procent. En dat zijn dan de trustformers, met andere woorden... trust staat dan voor vertrouwen, dat is de groep die nog vertrouwen heeft. Ja, ja. alleen de, als je kijkt naar de man in de straat... en die hebben we dit jaar voor het eerst onderzocht... dus ik kan niet vergelijken met de andere jaren... dan zit het vertrouwen lager. Ja. Dan komen we onder de 50 grens met het vertrouwen. Met andere woorden, hoe hoger het inkomen, hoe groter het vertrouwen. Ja, dat klopt. En hoe, hoe beter het gaat met de eigen portemonnee, hoe groter het vertrouwen. Ja, dat hangt samen. Ja, dat is wel een beetje open deur, of niet? Ja, da da dat, is ook, da dat is ook een beetje open deur. Vandaar dat we ook uh, dit jaar hebben gekeken naar... wat vindt de man in de straat? En da daar zie je duidelijk uh, meer uh, wantrouwen. Ja. Wat uh, moeten politici doen om het vertrouwen weer terug te vinden... behalve dan de portemonneeën van de mensen... die niet zoveel geld hebben vullen? Um, nou, we hebben gevraagd um, uh, aan de mensen... vertrouwt u de politiek uh, om de waarheid te vertellen... Of vertrouwt, vertrouwt u een, een overheidsvertegenwoordiger? En helaas vindt uh, bijna 50% uh, dat overheidsvertegenwoordigers niet de waarheid vertellen. Dus dat, uh, dat zou helpen. Voor zakelijk leiders is dat trouwens iets uh, beter. Die worden meer vertrouwd uh -huh. dan uh, politici. Uh -huh. En verder hebben we gekeken wat is nou het uh, verschil, het, uh, het gat tussen de verwachtingen die het Nederlands publiek heeft van de overheid. ...en dat wat er werkelijk uh, waargemaakt wordt. En daar zien we een gapend gat bij uh, luisteren en reageren op kritiek van de burger. Uh, we zien een, een gat tussen de verwachtingen op het gebied van communicatie... ...eerlijke en frequente communicatie, uh, transparantie en het uh, managen van het financiële huishouden van, de, uh, van het land. Juist, met andere woorden, politici moeten eerlijk zijn... transparant en beter op de centen passen. Juist, dat klopt. Nederland stond altijd uh, aan kop... waar het ging om vertrouwen in de overheid en het bedrijfsleven. Zijn we dat zelfs in deze tijden nog steeds? Koplopen? Dat zijn we nog steeds, ja. We zitten nu wel angstig dicht bij uh, uh, uh, zeg maar de neutralen. Ja. Uh, maar we zitten nog net in, uh, in de blauwe zone met 61%. Wie staat er aan kop? Welk land? Uh, met het meeste vertrouwen? Ja. China. Ja, maar ja, goed. 7, 8 procent economische groei per jaar. Dat verklaart het wel dan, hè? Ja, dat, uh, dat helpt inderdaad. En je ziet in China verrassend dat ook uh, de non-governementele organisaties voor het eerst ontzettend stijgen in, uh, in vertrouwen. Ja. En uh, vaak is dat in een land waar meer welvaart is, gaan mensen ook iets meer nadenken over de sociale, maatschappelijke uh, en milieu-aspecten. Ja. En dat zie je in China nu ook gebeuren. Goed. De tijd van zelfkritieke schrijven ligt ook al enige tijd achter ons. En uh, iedereen begint daar iets te merken van de economische groei. Dat zijn de verklaringen. Annemieke Kiviet van, uh, van Edelman uh, Bedelux over dat onderzoek... voor het vertrouwen in de overheid en het bedrijfsleven. Ik dank u zeer.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 Ja, als je in crisistijd een bedrijf begint... dan word je door je omgeving voor gek verklaard. Toch deed ZZP'er Hans Drukwerk precies dat. Hoort u in deel 1 van de crisismanager. Het verslag is van Marcel Dekker. Mensen zien werkloosheid stijgen. Mensen zien dat de koopkracht dit jaar over de hele linie uh, gaat dalen. Uh, mensen die gepensioneerd zijn, die horen dat mogelijk vanaf 2013 de pensioenen gekort gaan worden. Dat kan ik me natuurlijk alles bij voorstellen, dat mensen daar bezorgd over zijn. Ja. Een sombere boodschap voor onze economie. Zo somber zelfs dat de premier met dat onverwoestbare optimisme het niet weggepoetst krijgt. Nederland is op weg naar beneden, zonder te weten hoe diep het dan nog is. Wij zullen de crisis dit jaar met z'n allen echt gaan voelen. En dat betekent een consument die zuiniger aan gaat doen en grote financiële beslissingen uitstelt. En dat betekent een ondernemer die op een nieuwe manier naar zijn bedrijf en zijn klanten moet gaan kijken.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 Midden in de crisistijd zelfstandig ondernemer geworden. Ongelukkige start, maar nu levensvatbaar, in faam en in naam. Ik uh, verzorg uh, drukwerkinkopen op het gebied van uh, rotatiedrukwerk. Ik, ik lever het uh, daadwerkelijke stukje uh, artwork, zeg maar, wat, uh, wat gemaakt is door uh, vormgevers, uh, reclamebureaus en dergelijke. Voornaam Hans, achternaam Drukwerk, want zo kondig je jezelf ook aan de telefoon aan? Ja, hansdrukwerk.nl uh, zodat het goed tussen de oren gaat zitten? Ja, eigenlijk wel. Je verkoopt altijd eerst jezelf. Dan je bedrijf en dan je product. Ik denk, laat ik alles maar in één keer combineren. Ja. ZZPR, drie jaar geleden begonnen, uit een faillissement gekomen. Vertel daar eens wat over. Dat was 9 december 2008. Dat is ook een datum nooit meer te vergeten. En toen heb ik even goed nagedacht van... oké, okay, wat, wat ga ik doen met mijn toekomst? Ik was inmiddels 44. Uh, met een thuisgrond over gehad. Van, joh, pa, begin gewoon voor jezelf. Dan, dan komt het allemaal goed. We gaan je wel helpen. In januari 2009 uh, heb ik mezelf uh, ingeschreven. Uh, na een week uh, maak ik een mist op de trap, dus ik schuur mijn enkelband. Dus ik moest uh, zes weken verplicht het, het gips in. Uh, nou, dat was januari en uh, toen was Obama die zei van yes we can. En in februari zei Balkenende van uh, het is nu er, er, er, daadwerkelijk crisis. Ik denk oké, okay, en nu ben ik dus nu voor mezelf begonnen. Dit wordt, uh, dit wordt een hele fijne tijd. Dan moet je het wel opnemen tegen de grote jongens. Wat maakt jou bijzonderder dan die grote bedrijven? Je doet zaken met Hans. Uh, Hans is er. Op het moment dat er, dat er vragen zijn, op het moment dat de dingen geregeld moeten worden... dan zal Hans dat ook gaan, gaan verzorgen. Hans komt langs, uh, desnoods uh, uh, in de avonturen. Hans levert zelf. Uh, of het moeten vijf pallets zijn, dan wordt het een beetje lastig. En uh, ja, moet het, moet het s morgens, moet het s middags, moet het s'avonds... Uh, bel Hans en het wordt, uh, het wordt geregeld. Ook heel simpel, omdat je goedkoper bent dan de rest. Ja, ik... Uh... Geen personeel, we zitten nu in je woonkamer. Het enige wat, uh, uh, nou ja, goed getuigt van het feit dat jij een bedrijf hebt... is die laptop op deze blauwe bank, toch? Ja, klopt, ja. <laughs> ja, ik heb een uh, telefoon, ik heb een laptop, ik heb een auto... en ik, uh, ja, ik ben flexibel wat dat betreft. Hoeveel uren per week werk je eigenlijk als ZZP'er? Ja, uh, 16, 18 uur per dag, dus dat uh, ja, reken we uit. Je kan eens een dagje op je bed gaan liggen? Nee, ik ben, ik ben vorig jaar ook niet op vakantie geweest. En om, om, omdat je gewoon altijd bereikbaar wil zijn. Je wil, je wil dat, je, dat, je, dat je klanten snel antwoord hebben. Uh, dat, je, dat je snel nog vetter kan maken. Op het moment dat de klant vraagt voor joh, die, die factuur, die, die moet nog op, op, op, op oktober komen. Dat je dan ook meteen ook de factuur kan maken. Dus je wil ook altijd gewoon bereikbaar zijn. En je wil ook je klant optimaal blijven bedienen. Geen excuses van, uh, ja, ik heb er geen tijd voor. Uh, Momenteel moment dat je met één vinger wijst, dan wijzen drie naar jezelf. En het ligt altijd, altijd aan jezelf. Gaat je wel goed, nu, op dit ogenblik? Ja, dat ja, gaat prima. Word je wel eens zenuwachtig? Nee, ik word niet zenuwachtig. Nee, nee ik begin wel, maar de, ook, ook daar moet je doorheen en ook daar leer je van. Ja. Maar er zijn toch wel eens dagen dat de mailtjes niet binnenkomen, of wel? Ja, ja, klopt. Maar ja, goed. De hypotheek die blijft gewoon doorlopen. Ja, die blijft doorlopen, ja. ja. Maar als ik kijk naar vorige week, uh, uh, dan kon ik de eerste week van januari al vier facturen de deur uitsturen. Dus uh, ja, voor mij is het jaar in ieder geval goed, uh, goed begonnen. Misschien zelfs op vakantie dit jaar. Ja, ik weet het niet. <laughs> het zou wel dat, dat zou mijn vrouw wel een keer lekker vinden, inderdaad. Hans Bogaert het hoofd, alias Hans Drukwerk. Een ondernemer die vanwege dat oeroude ondernemersprincipe van lage prijs en hoge kwaliteit heel goed zijn hoofd boven water weet te houden. Morgen het verhaal van Wilco Admiraal. Een startende ondernemer die ondanks de crisis en de onwelwillende banken op weg is om zijn dromen waar te maken. We leven in een tijd van verandering en ik denk dat koffie een van de, de manieren is... om mensen op een hele alledaagse manier eigenlijk een, een heel groot verhaal te vertellen. Laat laten ontsnappen aan de crisis, hè? De, Het bakje troost. Ja, het is elke dag een stukje luxe wat je toch kan kopen... in plaats van die grote flatscreen televisie. Bijna dag was dat van Marcel Dekker. Morgen dus meer en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks roken is opgelet, wat zit er eigenlijk allemaal in uw sigaret? Weet u het niet? Blijf luisteren. Eerst nu het onder het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Ik maakte voor de Vara op 3FM een programma dat onmiddellijk na de arbeidsvitamine begon. Aan het slot van dat muzikale opkikkertje werd dagelijks vermeld dat. Het programma mede mogelijk gemaakt werd dankzij een financiële bijdrage van... Vervolgens werd de merknaam van een vetarm zouteloos... en daardoor ook enorm smerig kaasje genoemd. In goed overleg met de goedlachse vitaminepresentator Hans Schiffers... besloot ik om elke dag aan het begin van mijn programma... een eveneens zouteloos grapje over dat kaasje te maken... Na een week werd me door de boven mij gestelden ten sterkste ontraden om nog langer de naam van die baggerkaas in de mond te nemen. De kaasmaker was namelijk ontstemd. Nooit eerder had wie dan ook enige druk op me uitgeoefend om over wat dan ook mijn mond te houden. Anders dan ik tot dat moment geloofde, bleek programmainhoud gestuurd te kunnen worden door een adverteerder. Op de publieke omroep, hè? Sindsdien ben ik een groot voorstander van een reclamevrije publieke omroep... zodat de AVRO weer gewoon voor haar betalende leden is... en de EO weer voor eerst aan de schepper behoort. Als dat zou betekenen dat ik jaarlijks een op draagkracht gebaseerd extra bedragje moet ophoesten, graag. Als het zou betekenen dat er een publiek net minder in de lucht gehouden kan worden, ook goed... Dit voorval schoot me te binnen toen ik vorige week maandag... net na de ster om tien voor half negen... de eerste aflevering van de VPRO-serie De Slag om Nederland zag. Subliem. Glashelder werd duidelijk gemaakt dat u... om te voorkomen dat het stadsbeeld wordt ontsierd... vergunningsplichtig bent om een tuinhekje te plaatsen... dat niet geheel aan de gemeentelijke tuinhekjesnormen voldoet. En dat de KPMG, zoals andere vermogende grootgebruikers van kantoorruimte, probleemloos een verspand betrekken mogen om het kantoorgebouw dat ze verlaten langzaam weg te laten rotten op de plek waar het staat. Ik kan niet wachten tot er in de Slag om Nederland duidelijk gemaakt wordt van wie de publieke omroep nou eigenlijk is. Henk Westbroek was dat. Morgen het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Het feestnummer van The Voice of Holland. Paul Turner, thunder in my heart. Het is zes minuten voor half elf, dames en heren. Rokers in Nederland weten nog altijd niet... welke ingrediënten er precies aan de tabak worden toegevoegd in hun sigaret. Terwijl de overheid dat al in 2008 bekend had moeten maken. In Genève komen deze week de afgevaardigden van 70 landen bijeen... om te praten over wereldwijde regels... voor het toevoegen van geur- en smaakstoffen aan tabak. Lies van Gennep, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Stivoro, sowieso tegen tabak. Ja, natuurlijk. Het is een product wat, uh, als je het gebruikt zoals het bedoeld is, uh, dodelijk is. Ja. ik ja. kan daarvoor zijn. En al helemaal tabak waar er nog van alles en nog wat aan is toegevoegd, schat dat ik wel zo. ik in ieder geval dat de consument recht heeft om te weten wat erin zit. Dat hebben ja. we elk product zo, wat we, wat we gewoon in de supermarkt kunnen kopen. Maar voor zo'n dodelijk product um, hoeft dat niet. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. Weet u wat er in uw sigaret zit? Ik, ik rook niet, maar er zit heel veel in een sigaret. Uh, er wordt gesproken over drop, over, over uh, gommiddelen, over suikers. Die, als je verbrandt, allerlei aldehyden kunnen opleveren en kankerverwekkend kunnen zijn. En heel veel weten we natuurlijk niet, want er wordt geen openbaarheid aan gegeven. Nee, hoe komt dat? Nou, wat ik begrijp uit het artikel... en dat, dat moet ik eerlijk zeggen, is ook dingen... Is welk artikel? Het artikel in Trouw vanmorgen... Oh. dat uh, volgens de wet uh, die openbaarheid er vanaf 2008 had moeten zijn... De, de informatie wordt aangeleverd door de tabaksindustrie aan de overheid. En de overheid is verplicht om dat openbaar te maken. Maar dat is er nog niet van gekomen. Tot op dit moment worden consumenten daarover nog niet geïnformeerd. Nee, maar die regels die zijn er toch al een tijdje? Die regels zijn er inderdaad en nu al. En u bent er ook al een af. tijdje? Ja, ja. En u schreeuwt over van alles nog wat, dus waarom dan niet hierover? Oh, zeker schreven dus we hier ook over. Moet ik zeggen dat we niet alleen over de informatie uh, uh, dingen hebben gezegd, maar ook over het feit dat bepaalde ingrediënten best gereguleerd kunnen worden. Want die conferentie waar u het over heeft in, in Genève, die gaat niet alleen over de informatieplicht, maar ook over het feit dat de overheid best dingen kan verbieden. Heel veel landen verbieden de overheid bepaalde additieven toe te voegen. Omdat die bijvoorbeeld uh, leiden, uh, toe leiden dat tabak aantrekkelijk is voor jeugd. Dus kinderen aan het roken krijgen. Nou, dat wil niemand. Niemand ter wereld wil dat jeugd gaat roken. Nee. Dus door verbieden van bepaalde ingrediënten wordt tabak ja, een lastige product om aan kinderen te verkopen. Ja. Is het de uh, invloed van de tabaksindustrie op de overheid? Of is de overheid gewoon te lax, Of is, staat het niet hoog genoeg op de agenda? Wat is het? Nou, Wat Trouw heeft gedaan, hij heeft documenten opgevraagd bij de, de overheid over hoe dat nu gaat. En daar ja. blijkt dat de tabaksindustrie heel fors heeft gelobbyd ja. om uh, die regulering tegen te houden. Ja. Bijvoorbeeld zelfs uh, richting Brazilië. Het blijkt dat uit die documenten dat uh, in Brazilië zijn er plannen om alle additieven te verbieden en dat de Nederlandse overheid sigaretten ingezet om dat in Brazilië eh, tegen te houden. Dan geven we aan hoe krachtig de tabaksindustrie in Nederland pleit eh, voor het voorkomen van regulering. Er zijn ook sigaretten met uh, geen toevoegingen. Ja, het kan wel. Het kan ja. heel goed. Ja. Goede zaak, hè? Dat is natuurlijk een hele goede zaak. Die, die, die sigaretten zijn wat, wat minder makkelijk te roken door kinderen. Die zijn wat bitterder. Ik bedoel, de eerste contact met een sigaret voor jongeren uh, is heel erg bepalend. Hè? Een eerste sigaret kan al een verslaving initiëren. Dus als die eerste sigaret heel erg vervelend is, ontzettend vies smaakt... dan heb je minder kans om verslaafd te raken. Als het wat makkelijker is, als het wat zoeter is... als er een dropsmaakje of een mentelsmaakje aan toegevoegd is... Ja, dan is het makkelijker om nog een tweede sigaret te nemen. En ja, heel snel is die verslaving opgebouwd. Ja, misschien zou je die sigaretten dan goedkoper moeten maken... of minder accijns erop doen. Ja, nou ik zou eerder, het zou heel veel logischer zijn om het gewoon te verbieden. Waarom zou je aan een product wat zo gevaarlijk is en waarvan je echt wil met z'n allen dat kinderen niet aan gaan beginnen, waarom zou je toestaan dat allerlei stofjes worden toegevoegd die juist zijn bedoeld om het aantrekkelijker te maken voor kinderen? U wilt een sigaret verbieden? Nou, uiteindelijk uh, is, is dat gewoon ook logisch. Het is een dodelijk product. Kijk, als het nu op de markt zou worden gebracht, ja. niemand zou het gewoon accepteren. Maar doe het in ieder geval, beperk in ieder geval de mogelijkheden van de industrie ja. om. Market richting de jeugd. Ja, drinkt u wel eens wijn? Ja, zeker. Ja, zou je dan ook moeten verbieden? Waarom? Omdat nee, dat, om is... dat de lange termijn, als je dat te veel drinkt, ook uh, een dodelijk product is. Nou, wijn is toch niet als te pakken een product wat je bij elke dosering je gezondheid schaadt. Dat is een product wat je niet te veel moet gebruiken. Echt tabak is het enige product wat zomaar legaal te koop is. wat als je het gebruikt, direct je gezondheid schaadt. En sommige mensen worden er sneller ziek van en sommige mensen duurt het wat langer. Ja. Maar uiteindelijk voor iedereen meet je in het lichaam dat het lichaam reageert op tabak. Zelfs als je meerookt. Ja. Goed, in Geneve komen dus die afgevaardigden van 70 landen bijeen om te praten over die wereldwijde regels. En te zorgen dat die nou eens worden ingevoerd. Verwacht u er iets van eigenlijk, in alle eerlijkheid? Maar nou, in alle eerlijkheid zie je in andere landen dat steeds verdergaande stappen worden genomen om die marketing van de tabaksindustrie terug te dringen. Ja. In Australië is onlangs ook besloten, bijvoorbeeld om de pakjes te reguleren. Ja. Dus eigenlijk zie je overal ter wereld dat ja. uh, dit soort maatregelen worden genomen en steeds verdere stappen worden genomen. Ja. En een aantal landen heeft het al over van ja, wanneer zullen we uiteindelijk er ook vrij zijn. Ja. En dan zie je in Nederland toch wel een, echt een achterhoedige gevecht waar we het nu nog hebben over het naleven van een wet uit 2008. En verwacht u nou hier nog iets van die bijeenkomst of niet? Ja, ik denk zeker dat het leidt tot, tot meer uh, landen die overgaan tot regulering. Maar voor Nederland op dit moment heb ik toch geen signalen... dat de overheid uh, uh, hier sneller zal gaan ageren. hoewel ik wel begrijp, uit uh, mm. een stuk van trouw... Mm. dat de overheid nu wel die informatie in 2012 beschikbaar wil gaan stellen. Lies van Gennep, directeur van Stivoro. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Bijna half elf, een van deze uitzending... Uh, met wat horten en stoten op technisch vlak. Maar dat is allemaal gerepareerd en uh, goed gestoken, zou ik maar zeggen. Uh, zometeen na uh, half elf kunt u dan ook gewoon gaan luisteren naar... Time vandaag met Ebro Oemer. Ebro, waarom jij vandaag? Goedemorgen Sven. Wij staan in Twello. En waar dat ligt, dat weet Google Maps en de TomTom. En we gaan het zo meteen hebben over de stijgende eigen bijdrage die ziektekostenverzekeraars vragen voor professionele geestelijke hulp. Maar dat is straks na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal.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 Vorig jaar zijn ruim 1500 verkeershufters naar een gedragscursus gestuurd. Dat is een record, meldt het CBR. Het zijn vooral jonge mannen die herhaaldelijk zijn betrapt op bijvoorbeeld bumperkleven of door rijden. De overtreders moeten de cursuskosten zelf betalen en wie niet komt opdagen is zijn rijbewijs kwijt. In Loenen in Gelderland is een rampkraak gepleegd op een vestiging van de Rabobank. De daders ramden vanochtend vroeg de gevel met een auto, gingen er met een andere auto vandoor. En die gevel van de bank in Loenen staat op instorten. negen mensen in de buurt zijn voor de veiligheid geëvacueerd. En in Egypte is voor het eerst het nieuwe parlement bijeen. Waarnemers zien dat als een mijlpaal in de overgang naar democratie. Bij de eerste vrije verkiezingen in decennia... kreeg de moslimbroederschap onlangs de meeste stemmen. En onder president Mubarak was die partij verboden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Premtime. Met Ebru Omar. It's time. Goedemorgen, luisteraars. Stap voor stap wordt het leven duurder. En of je dat nou merkt aan de kassa van de Albert Heijn... of aan de afrekening van de nuance en de essence van Nederland... het valt niet te ontkennen. Nederlanders betalen. We brommen een beetje, en vooral binnen huis. Maar op, daar gaan ze weer, de extra eurotjes. Nu is het de beurt aan de zorg. De premies voor de ziektekostenverzekering gaan elk jaar omhoog. En er is een extra dingetje bijgekomen. De eigen bijdrage voor patiënten die psychiatrische zorg nodig hebben. Die eigen bijdrage is volstrekt de willekeur, stelt psychiater Herman Groen. Patiënten voor psychiatrische zorg moeten wel een eigen bijdrage betalen. Maar patiënten die voor lichamelijke ziekte, zoals kanker, in het ziekenhuis worden behandeld, niet. Het is pure discriminatie volgens dokter Groen. En hij roept dan ook tot burgerlijke ongehoorzaamheid. En wie zijn wij om hem daar niet een handje bij te helpen? Mijn stelling van vandaag is... kosten die worden opgelegd kun je niet vermijden, maar wel saboteren. We moeten het de instanties zo moeilijk mogelijk maken om aan ons geld te komen. U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121... door te mailen naar Premtime Apenstaartje NTR... of te twitteren naar Apenstaatje Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. De ziektekostenverzekering, laat ik heel eerlijk zijn, ik snap er niks van. Vroeger was het simpel, je had iets met ziekenfonds en iets met particulier... en nu heb je verzekeraars die je kunt kiezen. En al die verzekeraars hebben allemaal andere kleine lettertjes... zodat je niet meer weet waar je wel en niet voor verzekerd bent. Waar je in dit stelsel in ieder geval niet voor verzekerd bent... is professionele geestelijke hulp voor mensen met een psychische stoornis. Daar moet je extra voor betalen middels de eigen bijdrage. En dat is pure discriminatie, stelt dokter Herman Groen. Goedemorgen, meneer Groen. Goedemorgen. Welkom in de bus. U bent al 25 jaar psychiater. Ja. En wat is er veranderd in die 25 jaar? Nou, aan, aan, aan het voorkomen van psychiatrische aandoeningen op zich niet zoveel. Maar dan de manier waarop we er naar kijken, is in toenemende mate wat veranderd. En dat is dat psychiatrische patiënten steeds minder werden gestigmatiseerd. Het mocht blijven bestaan. En met de invoering van deze maatregel zijn we weer terug bij af. Dat is een van de redenen dat ik er zo tegen in opstand kom. Maar is het niet een beetje reëel dat je ook wel iets zelf mag betalen als je zorg nodig hebt? Dat is een beetje reëel, maar wat irreëel is en wat ook, laat ik maar zeggen, onacceptabel wat mij betreft is, is dat mensen met een psychiatrische aandoening staatswegen worden geoormerkt. En dat vind ik niet acceptabel. Want het is niet zozeer dat de zorgverzekeraars dat doen. Die voeren beleid uit. Maar de, de overheid die heeft besloten dat dit zo moet gaan. En wat gaat u daar tegen ondernemen? Nou, er zijn al een aantal dingen in ondernomen. Wat in ieder geval zo geweest is dat in juni afgelopen jaar er een manifestatie is geweest... waar werkgevers, werknemers en patiënten bij elkaar kwamen om tegen te protesteren. Volgens mij was dat een wereldgebeurtenis, nog nooit voorgekomen. Nergens eerder, maar een Nergens, heel accident. Yes, daar kon dat. Yeah. En wat natuurlijk heel prachtig was, is dat daarna wel enige beweging was, maar niet voldoende... En toen is er een petitie gekomen, die kun je ondertekenen op petities24.com slash 200. Het staat ook op de website, als ja. hij er nog niet op staat dan komt hij erop, petities24, hij staat erop hoor ik hier van Jeroen. En dat kan dus nog steeds. En daar was in vlammend tempo, werden daar 10, 15, 20.000 handtekeningen gezet. Wat? Door hulpverleners, door patiënten, want iedereen is ontzettend verontwaardigd. Oké, okay, dan ondertekenen we iets en dan? Nou, dan eh, probeer je dat aangeboden te krijgen aan de politiek. Dat is gelukt. Mevrouw Hanke Bruinslot heeft die petitie namens het CDA in ontvangst genomen. En toen heb ik al aangekondigd, ook aan mevrouw Bruinslot, dat er vervolgstappen zouden komen. Want het, het kan gewoon niet. Dit kan niet doorgaan. Ja, maar het gebeurt gewoon. Nee, want ik heb toen gezien, laten we zeggen, in de uitvoeringsnota van het ministerie VWS... een aantal mogelijkheden gezien om mensen op te roepen om burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Vertel over de burgerlijk ongehoorzaamheid. Daar zijn nou. we erg in geïnteresseerd. Als ik, volgens mij vlieg ik nu uit de uitzending. Ik heb hulp nodig. Nu, nu, nu. nu. Nou, wat in ieder geval zo is, is dat uh, wij opgeroepen hebben, ik opgeroepen heb... Aan mensen om ervoor te zorgen dat die, de inning van de eigen bijdrage bemoeilijkt wordt. Dat er een soort uh, extra uh, stap genomen wordt om de administratieve last te vergroten. Dat betekent dat je, je krijgt die rekening eigen bijdrage. Want daar zijn we heel goed in hè, om het allemaal bureaucratisch te verpakken. Maar wat natuurlijk toch zo is... is dat je de facto als hulpverlener bij de deur zou moeten staan... Uh, voor mensen, zodat mensen een kaartje kunnen kopen. Dat doen we allemaal niet. We doen dat bureaucratisch verpakken. En dan lijkt het allemaal niet zo. Dus op enig moment krijg je een rekening van de zorgverzekeraar... waarin opgenomen eigen risico en eigen bijdrage... is ook heel verwarrend voor mensen. Want die denken dat dat hetzelfde is. Dat is niet zo. Nou, je moet en dan extra betalen. Ik, je moet extra betalen. Dus ik heb tegen mensen gezegd... Van, als je nou die rekening krijgt... betaal hem in eerste termijn niet... En dan krijg je een aanmaning, betaal hem dan ook niet. En dan gaat de regelgeving toe dat je kan vragen om gespreide betaling. En dan zeg ik, nou, vraag dan een gespreide betaling op. Daarmee neemt de administratieve last enorm toe. Dat weet ik wel. En ik zou eigenlijk willen dat de het niet nodig was. De administratieve last neemt toe voor de verzekeraar? Voor de verzekeraar, voor de uitvoerder van de maatregel En dat gaat TDS. helpen? Dat hoop ik. Ja, maar je moet dat ook allemaal in de gaten gaan houden. Ja, nou Als ja, patiënt kan je dat wel. Ik denk dat als patiënt... en er zijn natuurlijk een aantal patiënten die dat niet kunnen... die moeten dat ook niet doen. Er zijn ook een aantal patiënten die er angstig voor zijn... die moeten dat ook niet doen. Maar er zijn er een heel aantal waarvan ik denk... die kunnen dat prima. En het is natuurlijk een signaal uit... en dat is wat ik ook belangrijk vind... dat je patiënten een instrument in handen geeft... om zich te verzetten tegen het feit dat zij gediscrimineerd worden... vanwege het feit dat ze een psychiatrische aandoening hebben. We gaan het hier zo meteen over hebben. Ik vind een uh, nou, magistrale oplossing om patiënten uh, de betaling te laten uitstellen, um, dat is echt wel een heel erg daadwerkelijk iets uh, wat je zelf kunt doen om de verzekeraar het in ieder geval lastig te maken. U bent een held! Heb ik het landelijk platform GGZ? Meneer Nick Waal, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer uh, ja, er wordt hier opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. We moeten gewoon die rekeningen niet en zo laat mogelijk betalen. Wat vindt u daarvan? Nou, we zijn wel blij met de actie in die zin dat hij uh, weer aandacht vraagt voor uh, deze maatregel, die heel uh, stigmatiserend en discriminerend is. Dus dat kan niet vaak genoeg uh, herhaald worden. We vinden de methode zelf uh, wat minder handig. Uh, Ik vind hem eigenlijk wel heel erg uh, handig, want je kunt het echt zelf doen. Je kunt als patiënt zelf iets doen. Het is geen collectief ja. iets waarbij je moet aansluiten. Het is een directe actie. Nee, het is directe actie, maar de actie richt zich uh, met name op de zorgverzekeraars. Die worden een beetje uh, gesart, want die krijgen allerlei extra administratieve lasten. Ja. Maar uh, degene die verantwoordelijk is voor uh, de maatregel, dat is natuurlijk de minister en de Tweede Kamer. Is dat echt zo? Want we en... weten toch allemaal hoe machtig de verzekeraars zijn. Zij, zij die, De politici zijn toch gewoon marionetten van de verzekeraars? Nee, maar uiteindelijk is de politiek die beslist, de politiek heeft besloten om specifiek voor de GGZ een eigen bijdrage te vragen. En uh, daar moet je ook op richten als je uh, dat weer ongedaan wil krijgen. Maar die raak je niet, op geen enkele manier? Nou, die, uh, die hebben we geprobeerd te raken inderdaad, bij die uh, manifestatie die we in, in juli hebben gehad... waar inderdaad uh, 10.000 uh, mensen, ook heel uh, veel cliënten uh, bij aanwezig waren... Uh, en daarnaast proberen we die in ieder geval ook te raken... door zoveel mogelijk gegevens uh, op tafel te krijgen wat het gaat betekenen. Wat vindt u een Vandaar betere actie? Ook... Uh, nou, er zijn allerlei verschillende acties. Ik denk dat een hele goede actie is om zoveel mogelijk helder te maken... wat het voor mensen betekent. En dat mensen ook, uh, die bijvoorbeeld overwegen om te stoppen met hun behandeling... dat uh, kenbaar maken en dat we dat ook uh, zichtbaar maken aan de politiek... Uh, in die zin hebben wij ook een meldpunt, meldjezorg.nl. Meldjezorg.nl, uh, ja. Dus die kunnen jullie ook op jullie website zetten, heel graag geld. Ga ik meteen doorgeven. Uh, dus dan maak je zichtbaar wat er aan de hand is. Wat daarnaast mogelijk is, en wat gelukkig ook gebeurt... is dat een aantal uh, gemeenten en uh, zorgaanbieders en soms ook in samenwerking met zorgverzekeraars... Uh, de betaling van hun eigen bijdrage overnemen. Bijvoorbeeld uh, Rotterdam uh, en Achmea hebben dat uh, besloten... om dat in ieder geval voor mensen met een uh, uh, lage inkomen uh, te doen. Maar dat zegt toch al heel veel, dat die, zorg, uh, dat die kosten worden overgenomen? Nee, dat zegt heel veel. En het is ook vandaag dat het nodig is. Maar uh, het, het is natuurlijk wel goed dat het dan toch gebeurt. In dit geval in Rotterdam. Ik heb aan de telefoon Rebecca hangen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik zou ook even reageren. Ja, graag. Uh, het is namelijk zo dat een GGZ-instelling... Uh, waar iemand is ingeschreven... die ontvangt op jaarbasis op de 6.000 euro... voor een patiënt die, uh, die daar dus staat ingeschreven. Ja. Nou, had ik gedacht... Uh, ik, ik vind trouwens heel goed dat je hier aandacht aan besteedt. Dank. Om dit, dit jaar uh, zal het moeilijk zijn, maar misschien... Uh, een vraag voor de experts om iedereen zich die, die uh, bij een instelling uh, behandeld wordt, om zich daar uit te laten schrijven. En um, uh, eind van het jaar krijgt dus zo'n instelling uh, het geld overgemaakt van uh, de ziektekostenverzekeraars. En op het moment dat je behandeld moet worden, uh, zullen de instellingen je behandelen. Dus wat bereik je hiermee? Ah, een chaotisch systeem uh, voor, uh, voor de betalingen, dat in de eerste plaats. En uh, nog meer resultaat zou het hebben als deze, uh, als deze bijdrage uh, volgend jaar ook weer aan de orde zou zijn. Uh, als je 1 januari niet uh, staat ingeschreven, dan ontvangt de instelling niet de 6.000 euro. Hoe weet u dit dus... allemaal? Wat zeg je? Hoe weet u dit allemaal? Hoe ik dat weet? Ik, uh, ik sta namelijk uh, ingeschreven bij Sinaï uh, Centrum in Amsterdam. Ja. Uh, daar heb ik uh, één keer per jaar een APK, zoals we dat noemen. Het gaat al jarenlang heel goed met me. En ik kreeg uh, eind uh, begin januari kreeg ik een overzicht van, de, van mijn ONVZ-verzekering... waar een bedrag van op de 6.000 euro... Uh, ...betaald was aan Sinaï, uh, omdat ik daar ingeschreven stond. Dank u wel, dank u wel. Ja? Meneer Vosterwaal, wat vindt u ervan? We moeten gewoon ook die, die bijdragers die bij de GGZ betaald worden, die moeten niet meer betaald worden. Nou, dat duidelijk zijn, er uh, kan binnen de GGZ uh, op een aantal terreinen best wel wat bezuinigd worden. Het is zo dat mensen soms nu nog uh, zwaardere zorg krijgen dan ze nodig hebben dat ze bijvoorbeeld een specialistische uh, psychiater krijgen, terwijl ze ook in de eerste lijn goed geholpen kunnen worden, of dat ze opgenomen zijn in een instelling, terwijl ze goedkoper en beter uh, uh, van huis uit uh, begeleiding kunnen krijgen. Dus uh, er is, denk ik, uh, sowieso, uh, zijn er mogelijkheden om uh, te besparen in de GGZ zonder dat je een cliënt in een portemonnee krijgt. Meneer Groen. Uh, wat, wat vindt u van die oplossing van die mevrouw die, uh, die net belde? Nou, de, de, de kern van die oplossing van die mevrouw is eigenlijk precies hetzelfde. is Dat zij niet wil dat mensen met een psychiatrische aandoening worden gediscrimineerd. En dat is natuurlijk ook de kern van de platform, wat ze zeggen. En dat is ook precies hetgeen waar je tegen in opstand komt. Waarom denkt vind... u dat juist deze groep is uitgekozen voor deze discriminatie? Nou, ik, ik, ik heb in een, in een, op een ander moment wel eens gezegd... het lijkt net of men denkt dat de GGZ een slapende marmot is... En ik hoop dat het in ieder geval duidelijk wordt dat de GGZ misschien dan wel een marmot is, maar met donderscherpe tandjes. En ja. ik hoop dat dat betekenis krijgt. En ik denk dat de politiek besloten heeft, ja, omdat, er geen feeling, omdat binnen de politiek de GGZ misschien net zo gestigmatiseerd is als maatschappelijk. Maar wat zegt het over de patiënten, over de status van deze patiënten? Nou, die, die is dus, euh, laten we zeggen, ja, maatschappelijk gezien laag. Ik had ook begrepen dat minister Schippers had gezegd... van, nou ja, je hoeft niet met een specialist te praten, je kunt ook met je buurvrouw gaan praten. Ja, dat heeft ze gezegd, in ieder geval is ze zo geciteerd in de media. En daarover werd ik ook heel opstandig, want ik denk... wat denk je nou dat mensen gedaan hebben voordat ze zich naar de psychiater laten verwijzen? Die praten met hun buren, hun kinderen, hun man, hun partner... en dat helpt dus allemaal niet. En dat gaat over mensen die depressief zijn, mensen die paniekstoornis hebben... mensen die posttraumatische stressstoornis hebben, mensen die schizofrenie hebben... mensen die, nou ja, en zo kan ik nog wel een tijdje ja. doorgaan... hele serieuze, er, maatschappelijk erkende, wetenschappelijk erkende aandoeningen. Ik heb aan de telefoon Marleen hangen. Goedemorgen. Goedemorgen. We moeten het instanties zo moeilijk ma mogelijk maken om aan, een, aan ons geld te komen, Marleen. Wat vind je daarvan? Ik ben van mening dat dat al volop gebeurt. We zijn al burgerlijk ongehoorzaam. Waar ik een groot voorstander ben. Maar we zijn het paard achter de wagen aan het spannen. Want als mensen nu geen bijdrage kunnen ontvangen voor een psychologische hulp. Dan zorgen ze dat ze via een psychiater worden doorverwezen. Dat is al, al onbekend dat dat de manier is. Maar dan moet je nog steeds ben... bij uh, extra betalen. Wat zeg je? Dan moet je nog steeds betalen. Ja, dan moet je nog steeds extra betalen. Maar de burgerlijke ongehoorzaamheid roept op tot een soort van sabotage. Ja. En er wordt echt al volop gesaboteerd. In de periode dat ik gezinsvoogd was, moesten we om kinderen überhaupt ergens geplaatst te krijgen... de problematiek verergeren, om ze hoger op de ranglijst te krijgen. Op papier verergeren neem ik aan. Op papier verergeren, ja. En dat Het systeem gebeurt, werkt op, hier aan mee. Want ons hele systeem is al verrot. Er worden diagnoses gesteld die niet gesteld zouden mogen worden om mensen überhaupt nog geholpen te krijgen. Ons systeem is ziek. Dank u wel. Ons systeem is ziek, meneer Groen. Herkent u dat? Nee, dat ken ik niet. En er zijn wel een aantal... Uh, ik bedoel, iedereen kan natuurlijk momenten aanwijzen waarop het misgaat. Maar in, op zich is ons systeem tamelijk kloppend. Er is... Uh, Primair wordt de hulp gegeven door huisartsen. Het is heel interessant, er is een langdurig onderzoek geweest naar depressie. En het blijkt dat 95% van de huisartsen op een ordentelijke wijze medicatie voorschrijft. Bijvoorbeeld, pas daarna worden mensen verwezen. En natuurlijk is het zo dat iedereen een voorbeeld heeft. En dat kan bij kinderen en jeugdigen weer anders zijn dan bij volwassenen. Maar er blijkt dat het niet deugt. Maar ik vind, in, in, als je dat op de grote lijn bekijkt... dat we een voortreffelijke GGZ hebben, dat wordt ons ook verweten. Hè? Er wordt gezegd, er, er is alleen maar groei geweest de afgelopen jaren. Daarom heb ik gezegd, nou, gelukkig wel. Want dat betekent dus dat we ons werk goed doen. En dat want mensen durven komen. Dat mensen durven komen. Depressie is een van de meest voorkomende aandoeningen wereldwijd. Dat onderkent de WHO, dat staat keurig in de top 10. En eindelijk gaan ze komen, na heel lang lijden, zwoegen... En heel veel advies van buren, vrienden, kennissen enzovoort. Wat ze allemaal niet kunnen opvolgen. Omdat het nu wil komen ze eindelijk bij ons. En wat vinden uw collega's hiervan? Wordt u gesteund? Ja, ik word gesteund. Ja. Door keurige medische specialisten, keurige die zijn hier collega's, allemaal collega's, nou allemaal, dat is, klinkt ook weer zo groot, Goed, maar er maar zijn heel hoop. veel. Ja, dat was dus de flow in, bij die petitie, dat de eerste weken, het ging echt met duizenden per dag. En dat waren alle collega hulpverleners die circuleerden, dat kreeg ik ook terug. Ik heb jouw mail al, en jouw mail destijds, hè, die werd, was ook ondertekend ja. door een aantal heel vooraanstaande collega's. En die hebben gezegd van, wij tekenen, want we vinden het waardevol dat er heel veel aandacht is voor deze discriminerende maatregel. En ik heb gepuzzeld, hoe kun je dat nou noemen? Nou, je hebt het Franse woord maladie... dus ik heb het woord bedacht maladisme. Dus wij zijn tegen maladisme. Ik heb hier een aantal mails. Deze is van Marja. Zij, zij zegt, ik werk in een GGZ-instelling. Ik merk dat mensen afhagen... vanwege de 200 euro eigen bijdrage. Ook jongvolwassenen die volkomen vastgelopen zijn in het leven... en dus hulp nodig hebben. Ik vrees voor de gevolgen. Een tweet van Sven Huizen... De verzekering pesten belachelijk. De extra kosten worden uiteindelijk weer doorberekend. We hebben onszelf hiermee. Renske Helmer zegt, goede actie. Alleen zodra de eigen bijdrage zorgbreed wordt ingevoerd... valt het argument discriminatie weg. Het is belachelijk, uh, wordt gezegd. Want uh, de extra kosten worden uiteindelijk toch weer door de verzekeraars doorberekend. Ja, dat zal, dat zal de tijd moeten leren. Ik hoop alleen dat deze actie teweeg brengt. En dat is ook wat de, de vertegenwoordigers van het platform zijn dat we eindelijk weer gewoon op een ordentelijke manier in het debat gaan voorkomen. En als dat daarmee geholpen is, dan is het een goede actie geweest. Ik heb aan de telefoon Famke. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. We moeten Goedemorgen. de instanties zo moeilijk uh, mogelijk maken om aan ons geld te komen. Ja, Je hebt er precies, slechte ervaring want, mee. Uh, uh, ik ben daar geen psychiatrisch geval, maar ik heb ook probleem met die eigen bijdrage. Ik had afscheurde kniebanden, maar waar gaat het om? Je betaalt automatisch, iedere maand. Maar uh, die eigen bijdrage... Moet je apart betalen, maar ik kon niet op of neer, dus ik vroeg, waarom houdt u dat gewoon niet in? U heeft alle gegevens, ik kan ergens naartoe, sturen, ze dus gewoon de deurwaarder op je af, dus 155 werd 800. Oh. En uh, zo gaat dat, en opereren doen ze ook niet, want uh, je bent te oud. Wat en een drama. Ja, maar, een en drama. dat is zorg en zekerheid, ik vind het, het snijloos. Dank u wel voor de bijdrage, voor het telefoontje. Meneer Groen, we hebben de zorgverzekeraars om reacties gevraagd. Niemand wil aan de telefoon komen. En uiteindelijk hebben we wel een uh, schriftelijke verklaring gekregen... van twee partijen, namelijk van zorgverzekeraars Nederland en van VGZ. Die was identiek. Dus die hebben met elkaar overleg gehad over uh, wat ze gingen zeggen. Ik ga het eventjes voorlezen. Uh, wij vinden dat de actie van Herman Groen, wij betreuren die actie, de eigen bijdrage in de GGZ is door de overheid ingevoerd om de snelle groei van de landelijke uitgaven aan GGZ af te remmen. Door de actie van Herman Groen wordt de samenleving juist op extra kosten gejaagd. Ook het werk van zorgverzekeraars wordt immers betaald uit de zorgpremie begrijp dat hij de eigen bijdrage opnieuw onder de aandacht wil brengen, maar een meer constructieve actie zou voor de samenleving beter zijn geweest. Het is heel jammer dat dit een mailtje is, want um, een andere actie zou constructiever zijn geweest, maar ze zeggen niet wat. Maar zij zeggen u bent uh, niet goed bezig en u pest de verkeerde. Ja, dat kan ik vanuit hun optiek kan ik me dat wel voorstellen. Maar ik zag geen andere mogelijkheden. Er zijn ook geen andere mogelijkheden. En de aandacht die uh, dat we zeggen, voor mensen met een psychiatrische aandoening is instrumenten geven. Om dat hoor je ook in een aantal reacties. Hè? Mensen voelen zich uh, in zekere zin wanhopig en machteloos. En dat is ook precies wat er gebeurt. En er wordt steeds gezegd, de maatregel is al genomen. Het is al een besluit. Ja, daarover kun je van mijn idee maatschappelijk alleen maar zeggen... ja, nou en? De Hedwigepolder was ook een besluit en we zien wat er mogelijk is. En de Hedwigepolder gaat echt over andere getallen dan dit. En wat mij ook zo verbaast is dat op politiek niveau wat meer aandacht is... voor de gevolgen die deze maatregel heeft. Want u, we hoorden net... er zijn mensen die gaan terughoudend zijn. Hè? Die laten mm -hmm. zich niet verwijzen. De Raad van Commissaris heeft al een signaal gegeven. Jongens, dit gaat veel consequenties geven... voor last en overlast. Dus dat betekent in zekere zin... dat de gevolgen van de maatregel over de schutting gegooid... worden bij justitie terechtkomen. Datzelfde geldt dat in de zorginstellingen... ontslagen gaan vallen. Dus wordt het ook over de schutting gegooid. Bij sociale zaken. En voor de economie... En voor de werkgevers gaat het ook enorm veel betekenen. Want ook de werkgevers gaan de gevolgen merken. Want mensen gaan zich vaker ziek melden. Dus ook dan wordt het over de schutting gegooid. En uiteindelijk als laatste groep zijn de huisartsen aan de beurt. Want die krijgen al die patiënten die teruggewezen worden, die af gaan haken. Nou, dat kan gewoon niet. Ik heb een beller aan de telefoon. Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik uh, heb eigenlijk een suggestie dat de GGZ eens in haar eigen portefeuille moet kijken wat ze kan afstoten. Ik ben bedrijfmaatschappelijk werker en dat betekent als ik mensen verwijs dat ik ze ook een beetje blijf volgen. En dan merk ik dat mensen vijf, zes jaar lopen bij het GGZ. Ze zijn, om, om in termologie te spreken... Uh, ...uitbehandeld, maar ze houden ze vast en alleen maar medicatie. Dan denk ik, dat zou bijvoorbeeld overgedragen kunnen worden aan huisartsen... ...want die zijn in ieder geval qua rekening toch heel wat goedkoper dan de psychiaters. Wat waar vindt u ervan, van de, meneer Groen? Dank u wel. De dan is? Dank u wel, Roos. Ja, oké. Okay. Een reactie. Nou. Nou, een reactie is heel primair. Van, het hangt er vanaf wel, wel voor type aandoening die mensen hebben... waarom ze zo lang in uh, begeleiding moeten blijven. Er zijn een aantal aandoeningen die dat gewoon vereisen. En dat is ook een van de gevolgen van deze eigen maatregel. Dat soms reguliere controlecontacten dat die uh, gaan versloffen omdat mensen niet meer komen. Dus die moeten vier keer per jaar bijvoorbeeld voor controle van hun lithium... of bijvoorbeeld voor controle van het innemen van de medicatie. En die gaan afhaken. Ik heb hier een mailtje van meneer Kijm. Hoewel ik in deze zaak ook het onrecht zie, vind ik het oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid totaal niet handig. Gewoon omdat als het om te innen zorggeld gaat, de verzekeringen en de overheid onverbiddelijk zijn. Je wordt gewoon extra belast. Als je vindt dat je gediscrimineerd wordt, dan gaat men in dit land naar de rechter. Bijvoorbeeld om een proefproces te starten. Geen rechter zal de oneerlijkheid in deze durven te negeren. Waarom gaan we niet naar de rechter? Nou, dat is, ook, dat is niet mijn plaats en functie in dit geheel. Dat doen, laten we zeggen, de vereniging in GGZ Nederland. Maar wat nu actueel is, dat is tijd. En mensen gaan nu afhaken, mensen laten zich nu niet verwijzen, mensen gaan nu wachten. En moet ik straks over een half jaar of over negen maanden zeggen. Goh, de rechter heeft ons gelijk gegeven en ondertussen in negen maanden ellende over ons afzien komen. Het kan toch NN? Nou, dat gaat ook in en. en dat is ook de plaats die bestuurders van de verenigingen en van de brancheorganisatie hebben. Maar één heel concreet voorbeeld. Twee weken geleden kreeg ik een oudere man recidieve depressie, dus opnieuw het optreden van een depressie. Die moet ik gaan vertellen dat hij 200 euro eigen bijdrage moet betalen. Die is stom verbaasd, maar die zei bij de orthopeed hoef ik dat niet te doen. Ik zei nee, dat is het verschil, dat ja. heeft men bedacht in Nederland. Moet ik tegen zo'n man gaan zeggen, waarin ik dolblij dat hij weer teruggekomen is, gaan zeggen van jongens, uh, dit kan zo niet. Nee. Ik heb nog één laatste beller. Meneer, mevrouw Habets, goedemorgen. U heeft één minuut. Ja, goedemorgen. Ik wil meneer Helmer een groen lintje geven. Nou, Fantastisch. Eindelijk dat ik er zie hoor. Het is afschuwelijk wat er gebeurt. Je kunt de grootste operaties krijgen, zeggen ze je bent verzekerd. Mijn man heeft Alzheimer. Die moet dus per dag wordt opgehaald enzovoort. Dan moet ik de hele per maand bijbetalen. Dan komt er nog iemand hier thuis, zogenaamd ons uh, case manager noemen ze dat. Moet je per uur betalen. Wat is dit allemaal? Ik heb er nooit mee te maken gehad, maar ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. En dat lintje, dat nemen we mee. Ik, uh, het zit erop, meneer Groen. Het spijt me heel erg. We, we zouden het er nog heel lang over kunnen hebben. Maar ik uh, moet afronden. Dank aan mijn gast, Herman Groen, psychiater en psychotherapeut. Aan de telefoon, Nick Vos de Waal van de GGZ. En dank aan jullie luisteraars voor de telefoontjes, de tweets en de mails. Vergeet vooral niet te stemmen op de Patje Peer-verkiezing van het jaar. We hebben uh, drie genomineerden. Op drie staat uh, wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek, Gerard van Baveren en John Haverdeel. Aleid Wolfsen de burgemeester van Utrecht, en uh, Gouda hebben we Wim Cornelissen. Maar aan kop gaat Wilma Verver, de ex-burgemeester van Schiedam. Wilt u meestemmen met deze spannende verkiezing? Ga dan naar onze website: Premtime.ntr.nl. Dank aan het team achter me voor de techniek Marien Albertspoer, redactie Rien Aerts, Fatima Baja, Jeroen Schaphoek en onze nieuwe kracht Arnold Tankus. Productie was in handen van Hans Vind en Momo Jaroux, eindredactie Barbara van der Klis. Na het nieuws is Felix Murders hier met de gids. Morgen zijn wij er weer. Fijne dag, tot dan!